DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan nog 52 files. En dit zijn de uitschieters qua vertraging. Op da 2 Amsterdam-Utrecht ruim 20 minuten erbij voor de Leidse Rijntunnel. En vervolgens naar Den Bosch nog eens 20 minuten extra bij Waardenburg. Op de 4 Amsterdam-Den Haag een kwartier bij Nieuw-Vennep. Op de A7 Zaandam-Hoorn 10 minuten bij de afrit Avenhoorn. En een kwartier extra richting Amsterdam vanwege een oliespoor. Op de A13 Rotterdam Den Haag tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord, 10 minuten extra. Op de A15 Rotterdam-Gorkum tussen Hendekie Ambacht en Sliedrecht-Oost, een kwartier extra. De A27 Utrecht-Breda tussen Noordloos en Werkendam, ruim 20 minuten. En de N203 Alkmaar-Amsterdam, daar staat bij Purmerend 5 kilometer file, veel vertraging vanwege de afgesloten N246. Dat was de verkeersinformatie.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 Luisteraars, welkom terug bij Zandvoort Draai Door op deze prachtige vrijdag. GELACH. <laughs> Zelf ingenomen snippert van Ro. Dat is zo mooi om te zien. Ja, mooi. Ja, zal ik het even uitleggen? Ja, hij Hans vind... die deed een heel zijn dansje. Ja. En uh, Ro die vond het nodig om dan een bekertje met uh, suikerzakjes en melkpoederzakjes <laughs> naartoe nou, te smijten. Dus uh, Ro is nu braaf aan het bukken. En we, ruimen het het weer. Ja, we ruimen het ja, weer op We uiteraard. maken er wel een, een, een, hoe heet dat? een zootje van, maar we ja, ruimen het op. Ja, komt ja, we gaan euh, beginnen met het tweede uur. Ja, want we hebben nog het laatste doen, uur, hè? ja. En uh, we krijgen dan het recept van de dag, om kwart over zes en dan half zeven, het weer voor het komend weekend. En dan krijgen we jouw item. Ja, dus het, schijnt, een ja het schijnt dat we mee moeten zingen, want dat ja, hebben we gehoord. Absoluut. Ik weet niet wat het is. Maar dus, ja, dat de, komt goed. De, ja, dat doen we. Goed zo. Nou, we gaan weer verder en we gaan, ik ga beginnen met, uh, met een liedje wat wij uh, denk ik straks ook gaan zingen. Ja, vast wel. Ik zie, ik zie je vragend kijken. Ja, ik denk, ik weet niet welke je gaat. Justin Simmerlake. Dus, uh... Oh, dat zou zo kunnen. Ja, Can't Stop This Feeling. Ja. Ja, nou, we gaan het, gaan, we gaan het horen. Ja. Doei. I got this feeling in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 Can't stop the feeling, je... Justin Timberlake. Ik eerst, dan mag jij pas slaan, spreken, ja. worsten houden ja. hun mond. Als jij het gevoel hebt, ga je dan ook dansen. <lacht> <lacht> zo de mythe, zo hoorde je wat die zei. tegen Nee, nee, gelukkig niet. Wat, oh. zei die? wat zei die? Oh, <lacht> <Ach>, serieus, <hoor>. al? <lacht> Nee, ik zal nu je straks uitleggen ja dat is goed ik hou van jou Hans. ik ga dat niet eens nog nou. een keer herhalen jongens nou, nee, nee tussendoor. door he, he, he, he, he, Hans heb jij dat uh, filmpje gezien bij de wereld draait door van uh, Philip Goebbels? van wie Philip Goebbels. die Belg nee, alleen alleen nee. Allee. Nee, nee nee ken je die echt niet nee nee die heb ik niet gezien hij praat oh, je een, bent, een, een beetje met zijn neus dicht hij praat die, een beetje met zijn een gewaast met dikke neus ik versta ja, hem nooit nee nee nee ik versta hem nooit je verstaat hem nooit nee nou, um, dan moet je de ondertiteling maar eens bijzoeken. Hij is uh, um, in het filmpje is hij uh, in een ja, wat is het een huis? Nee, verzorgingshuis. Verzorgingshuis. Uh, ongeneeslijk zieke is hij geweest, um, waarvan je denkt van ja, moet je een grapjes over maken? Nou, hij kon dat. <laughs> Sterker, hij heeft een theaterzaal vol met ongeneeslijk zieke gierond rond van de lach gekregen, een lach gekregen ja. met grapjes. Over hun eigen ziekte. Maar het is ook Echt, een droge. He. Een ja. hele droge. Ja, ja, wij... Hij choqueert graag mensen. En, ja. en, um, de, hij heeft soms hele harde humor. Zeker voor een Belg zijnde is dat heel hard. Ik ken een Zandvoort die dat ook nee. <laughs> Dat is geen Zandvoort hoor. Nee hoor. Nee. Een Tuindorper. Ja, een taan erop, jongen, en die is maar zijn audio. Maar goed, jij wilde eentje herhalen die hij gebruikt nee, in die Nee, zaal? nee, oh, nee, okay. gewoon, gewoon kijk dat filmpje nog eens een keer. Ja. Ja, als je wil relativeren, zo de knijters. Ja, ga ik doen. Ja. Ga ik doen. Oké. Ging jij nog wat vertellen? Ik heb nog een nieuwtje. De gedeputeerde Mobiliteit van de provincie Noord-Holland, Elisabeth Post, en wethouder Cora Ivke Sikkema... hebben een realisatieovereenkomst ondertekend voor de hoogwaardig openbaar vervoer, het HOV, de route tussen Station Haarlem en Haarlem-Delftplein. Naar verwachting starten de aanpassingen van de route begin 2019. De bus rijdt mee met het overige verkeer en hoeft dus niet op een aparte busbaan. En de lijn tussen station Haarlem en Haarlem-Delfplein blijft dus een busverbinding bestaan. Er zullen geen trams worden ingezet in de toekomst. Er is overeengekomen dat de bestaande panden niet zullen worden gesloopt. De samenwerking bij het opstellen van de ontwerp is samengewerkt met betrokkenen en belanghebbenden. Er is gekeken naar het verbeteren van de doorstroming en het verbeteren van de betrouwbaarheid van het busvervoer. Ook de mogelijkheden om verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren is meegenomen. En hierbij is extra aandacht geweest voor de voetgangers en de fietsers. Dus um, uh, een flink besproken project en uh, een overeenstemming ja. uh, behaald. Help mij, was het Delftplein? Haarlem Noord. Haarlem -Noord. -Noord. Noord. Bij het Haarlemstadion daar in de buurt, hè? Ja, zeg maar de stemte Jan gracht, Jan ja. oh, okay. ja, die daar. kant op richting uh, het ziekenhuis. Ja. Oké, uh, ja. Okay, dat was het. Ja, dat was het. Goed verhaal, lekker. Ja, nou, dat weet ik. Ik weet niet of het een goed verhaal was eigenlijk.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 Ja, ga... voordat, we, voordat we beginnen ik heb telefoon gehad net van uh, tante Loes oh. uh, of die het leuk, of die, uh, die kleine even mocht uh, langsbrengen. Ja. Uh, ik heb nu voor eens en altijd duidelijk gemaakt dat we nu al problemen hebben met bouw en woningtoezicht ja. dus dat het niet kan, kan beginnen te verzakken hè? ja ja ja niet ja. Aan beginnen. Oh? ja beneden bij de bomschuiterclub hangt de telefoon door joh maar gezellig was ze wel. Ik vind ze zijn heel, ja, heel gezellig. Ja. Maar goed, uh, ze, ze, ze kon een toetje zelf. brengen is, ja. en uh, daarna ja, gaat ze ja, weer. Ze weg. Ze is heel Gezellig ja. op een mammoetinker. Oh, nou, wat gaan we eten oh. eigenlijk vandaag? Weet je het al? Ja, het stampotje met witlof. Brr. Oh, je, hou je daar niet van? Nee. Geitenkaas ook niet? Nee. Hij wel, maar ik niet. Lekker man, geitenkaas. Ja, vind je Stam ja. ja Ja. Dan gaan we <laughs> beginnen. Stampot met witlof en geitenkaas. Het is een Nederlands hoofdgerecht en het duurt ongeveer 20 tot 30 minuten om het te maken. En dan gaan we de volgende ingrediënten voor vier personen. Nou, kom maar op. Ja, 500 gram witlof, daar houdt het van. 750 gram aardappels, zout, een bosje lente- of uitjes, 250 gram zachte geitenkaas, 25 gram boter, 1 afgestreken eetlepel suiker, een eetlepel citroensap en circa 125 gram milliliter warme melk. Stampoet! Hallo! Hallo! Ja, jij nee, bent nog niet aan het beurt. Strakjes, hè? Nee, je moet even wachten. Ja, strakjes, hè? Wat zeg u? Dus strakjes. Ja, tot strakjes. Smoei. Nee, tot strakjes. Ja. Ik weet het, je. Ja. Zit in de uitzending. Nou, we gaan uh, voorbereiding. We gaan eventjes... Uh, we moeten natuurlijk iets voorbereiden voordat we gaan koken. En we snijden de schoongemaakte lof in de lengte enkele malen door. snijden geschilde aardappels in stukken, maak de lente en de bosuitjes schoon. snijden uitjes, inclusief het mooie groene loof, in ringen. Snijd de geitenkaas, die zacht en pittig van smaak kan zijn, in stukjes. En dan gaan we beginnen. Nou, hoe Hulp ga je? je het maken dan? Oh, mag die kleine mee helpen? Of? Nee, die mocht oh. straks pas, had oh, okay. dus, nou, ik al gezegd. Dus die het ik weer ik... opzij gegooid. Goed zo, ik ga het maken. Mm -hmm. Kook de aardappels, gaar, ongeveer 20 minuten, in iets gezout water. Bak intussen in een koekenpan de lofrepen in de boter gedurende een minuut of vijf. Roer de suiker en de citroensap door de lof. Dat is lekker hoor. Giet de aardappeltjes af en stoom ze droog. Stam ze fijn en roer met de houten lepel en warme melk door de aardappels. Zet de pan met puree op een warm houtplaatje op een laag vuurtje. Schep de gebak alof, de geitenkaas en de lentebos uitjes door de puree. Warm de stamppot nog even goed door. En dan ben je klaar. Nou, is het gauw klaar of niet? Ja, Heel snel. Even, even een vraagje. Ja. Het, het heet meestal Brussel's Witlof. Ja. Dus hoe kan het aan een Nederlands gerecht zijn? Ja, dat weet ik niet. Ik, dat is, ik denk dat dat een, ma, een naam is die ze eraan gegeven hebben. Uh, ja. um, ik ik mocht toch nu. Nee, je bent nog niet aan de beurt, want ik heb, het... serveer, ik heb nog een serveertip. Oké. Okay. Strooi grof gehakte cashewnoten. Geharkte? Hé, hé, hé. Of picanoten over de stampot. Toppertje ben je toch? Ja, dank je wel, ja, he. Helemaal goed uitgelegd. Maar tegelopen. hoe kan je cashewnoten nou grof harken? Dit kan je grof gehakte. Ah, ja, ik weet het niet. Ik vraag het alleen. Ik word niet zo boef. Erg hè? Ja, jij ja, ziet er jij... nog maar een paar uurtjes per ja, week. Ik, wou ik de net de rest zeggen, van de J week mee. Ja, ik kan me voorstellen dat je dat af en toe slecht uit ziet. Ik kom helemaal bij donderdag. Ja, <laughs> <laughs> ja, dat kan me voorstellen. Nou, daar komt het hoor. Hoe nou ben jij? Hallo, man. Hallo. Hallo, uh, Hoe was ben, je vakantie? Ben ik, ben ik leuk. Ja. Waar ben je geweest? In Eng Engeland. Bij wie? Engeland. Oh, daar. Ja. Oh, bij, bij je de minister mee. Huh? Ja, die. Zeg maar, ja. Ja. <laughs> Geen idee wat je zegt, hoor. Maar nou, ik moet ja de... zeggen, dan doe ik gewoon ja. Ja, luister wel goed, trouwens. Ja. Jazeker. Dat doe ik ook ja. wel. Ja. ja, Ik ben best wel lief voor ja. je. Ja. Ben je wel lief geweest? Ja. en Het we, we, we, we was wel heel raar. Hoe dan? Ja? Nou, al, alle mensen in Engeland die hebben katjes. Hoe ja. Oh, ja, wist je dat niet? Nee. Ze zeggen de hele dag, oh mijn kat, oh mijn kat. Oh. <laughs> <ja>. <laughs> ze, ja. ze hebben allemaal katjes. Hè? Ja, ja, nou. Gek, hè? ja, dat is wel ja. leuk, toch? Ja. En wat gaan we als toetje eten? Ja, je, we moeten uh, ting doen. Hè? Uh, alweer? Ja. Ik heb al prr ja, gedaan Ja, ik moest je. eerst nog even wat vertellen. Oeh. Ja, we gaan heel moeilijk woord eten. Striajia nou. Tella, ja, la, la. Ja. Die. Wie? die. Stria la la la, la. Ben je er? Ja. Andere chocola. Ja. Is ja. yoghurt? Ja. Ja. Yoghurt. Met? met met een stukje chocola. Oh, wat lekker. Dat wil je Tella chocola. Nee, nee, dat is dat is weer wat je gooi de pasta doorheen. Oh, dat ja. is niet <laughs> dat <wel> lekker? Hoor. <laughs> Doen we niet. Stras nee. Dat is. ja. Tella, nee, Ik vind het la, la, la. helemaal goed. Doe ik vind het hartstikke Volk goed. Ik. Ja. Doe hey, kom ik volgende je... week weer? Ja, als het mag. Ja, natuurlijk. Tot Toch volgende week. Groet aan je Tante ta. Doei. Doei. Doei. Said the things I said I like a have It can cut deep inside Words are like Weapons they wound Sometimes uit populisme, hè? hadden we hier even. Nee. <laughs> ja, ja. If I could turn back time van chair, ja. Oh, en als je dat aan heel veel mensen vraagt. Zo. So. Ja, dat is wel best wel eens, uh... ja. De eventuele toekomstige teletijdmachine. Oh. Die al lang overigens uitgevonden is door professor Barabas. Barabas? Barabas. Oh, de, ja, die ken ik, ja. ja? Van geen wisken. Ja. Ah. ja, ja zeker. Dus, Allee, hè. Uh, ja, dat zijn ze van die Belgen, ja. van die twee Belgen. Allee. Twee Belgen? Ja, dat zijn de twee, Suske en Wiske. Maar ja, die doen nog meer in die strip mee, Ja, Lambiek geloof ik. Dat is mijn broer. Tante Sidonia. O oh, ja, Tante Sidonia. En mijn broer Lambiek En Jeromeke. Dat ben jij. Jeromeke. En niet te vergeten Schernulke. Ja, die, die kleine. Nou, Jansen en Jansen. Nee, dat Janssen en Janssen. Nee, dat is niks. Oh, die nee, de uit kuifje, SNL Ubers doen heel vaak ah, mee. Nee, die, die. kwam met elkaar. Oké, ik, ik ja. had als is, er is nog een tweeling Precies. En Crimson. Crimson, ja. ja. Oeh. Oeh moet ik geen. Nou ik eentje nu echt heel verbaasd. Ja, maar ik weet ook niet of ik hier nou trots op moet zijn. Of ik teleurgesteld. Op We houden het wel in het hmm. midden. De luisteraar ja. ja. beslist wel. Dan doen we wat nuttigs voorlezen: Hans. Kunstenaar Er Dus een na, ja. Renrong. Okay. Is, van is tot 22 april een overzicht te zien... van zijn kunstwerk in het Zandvoort Museum. Rong maakt sculpturen van staal, ijzer en van papier... die hij plantennaam, mensen noemt. Met de plantenmensen druk ik de relatie uit... tussen mens en natuur, zegt Rong. Ik probeer de verbinding te maken... tussen de traditionele Chinese papierknipkunst... en het werken met collages, houten hout reliëfs. Reliefs en ijzeren beeldhouwkunst. Ja, daar ben ik wel heel nieuwsgierig naar. Ja, Wat ik van foto's heb gezien ziet het er heel ja? Ja. Mooi, mooi uit, moet ja, zeggen. Okay. Uh, oh, ik uh, alleen ik als hij de kijken. relatie tussen mens ja. en natuur wil benadrukken, dan wens ik hem een heel, heel heel lang leven toe. Ja. Nou, weet je wat het is? Als je, dat, als je dat ziet op die foto's zijn het allemaal van die Chinese tekens en die snappen wij toch niet. Ja, ja, ik, ja, ik ben wel nieuwsgierig. Dus ja, ik wil wel, ik, wel even ja. heen om te kijken. Hans? Hans ja. Ja. Het <laughs> <laughs> is zo leuk. <laughs> op het moment dat hij jou niet snapt, kijkt hij mij vragen aan. Dat is wel... <laughs> ja, precies. Ik ben de vertaler. Ja. Chain to the Rhythm. Kate Perry's. CFM, radio vanuit Zandvoort, presenteert het strandweerbericht door Toet Kraaiensteen. Het regent nu nog een beetje, maar in de loop van de avond gaat het regen steeds meer over in natte sneeuw. Vannacht ligt dit gebied over het midden en het zuiden van het land. Morgen blijft in het zuiden licht sneeuwen en ook op de wadden kunnen enkele sneeuwbuitjes vallen. Elders is het droog. De maxima liggen rond of net onder het vriespunt... En het voelt veel kouder aan door de krachtige noordoostenwind. In het noorden en op de Wadden zijn de zware windstolen tot 90 km per uur mogelijk. En zondag is het vrijwel overal droog en vrij zonnig, maar nog steeds erg koud. Rukwinden! Ja, lekker. Broek naar beneden en naar buiten. dat is Zijn... Sorry, het sorry. dat heb ik Ik niet dacht het gezegd. er wel aan, maar ik zeg het niet. <laughs> zei ik het echt hard, toch? Wel, oh, nee. <laughs> je schri je schrik ja, er wel van wat je zei. hè? gaan Dat past bij dit onderwerp. Ja, doe maar. <laughs> van mijn hart. Mooi, hè? Mooi liedje. Ja. En... Dat is Hans, Hans' telefoon. Ja. Ben ik dat? Ja. Nee, je telefoon nee, is Nee, Hans, het, ja, je moet naar de longhouders. Nee, nee, weet je wat het is? Ze fluiten. een fluitje. Kijk, naar jou fluiten ze niet meer. <laughs> naar, mij, naar mij wel, hoor. Ja? Ja, wel. Oké. Oh, Al okay. is het maar mijn telefoon. <laughs> ja, ik durf voorlopig even niet zo heel veel te zeggen. Naar mijn nee, laatste het te weten. We, jij gooit er ook dus, wat um, uit, hè? Hmm. Jongen, jongen. ja. <laughs> Jongen, jongen. We hebben het over Zandvoort Noord. Want het uh, college dat staat positief tegenover de, weekkan, de weekmarkt in Zandvoort Noord. De college staat positief tegen het idee voor een weekmarkt in Zandvoort Noord. En wil dat de gemeente daar met de ondernemers in Noord werk van gaat maken. De initiatiefnemer is de Zandvoortse ondernemer van het jaar 2017. Feestelijk. is Islam Shaban. Van Tasty Corner, ja. juist, heel goed. Samen met de ondernemer wordt de komende periode gekeken... naar de haalbaarheid van het idee. Daarbij zullen de ondernemers in het winkelcentrum Noord... actief worden betrokken. Verantwoordelijk, uh, wethouder Gerard Kuiper. Een mooi initiatief, maar ik heel blij mee ben. Al, leeft, al langer leeft de wens om een wat meer treurige... Te weer reuring te brengen bij het winkelcentrum in Noord. Daar past dit initiatief heel goed bij... In het dorp hebben we gezien dat de markt en de winkels elkaar ook goed kunnen versterken en voor meer levendigheid zorgen. Het idee moet nog verder worden uitgewerkt, maar veel begin met een goed idee. Ik heb alle vertrouwen in dat we samen en voor elkaar zullen krijgen. Nou, dan krijgen jullie in, om, de, om de hoek een weekmarkt. Ja, waarschijnlijk wel. Nou, ik vind ja. het wel een goed ja. idee. Hoor. Ja, hoor. Ik bedoel, uh, Zeker. Er is ruimte genoeg om te parkeren. Ja. Dus uh, ja. mensen zullen daar dus, wel heel happig op zijn. Dan dus zet ik hem wel bij jou voor de deur. Ja, wel, ja, ja. Ik vind je het je prima. Het ja. Ja, ja. is een ja. slang je hem niet voor me oprits, hè. <laughs> <laughs> nou, dat was meteen de jingle en het volgende nummer al. Dat ging ze. Corona. Yeah. Uh, uh, ja. Zeg, dame en uh, heren. Het rapport van de Watertoren staat online. Ja. Ah, oké. Okay. Uh, laat eens horen. Laat eens horen. Nou ja, um, de commissie heeft aanbevelingen gedaan. Uh, uit het onderzoek blijkt dat er geen grote, tussen aanhalingstekens witte plekken zijn aangetroffen. Geen belangrijke zaken die onbekend zijn gebleken en gebleven. Uh, Betrokken en belanghebbenden kunnen en zullen van mening verschillen over aspecten van het proces. Die zij vanuit eigen perspectief, en dat is denk ik een lang, belangrijk woord, en verschillend interpreteren. De aanbevelingen van de commissie bij een toekomstige beslissing, of beslissingen, en toekomstig is dan tussen haakjes... Over grote ruimtelijke ontwikkelingen dient de gemeente een veel strakkere regie te voeren en deze regie al bij de start in handen te hebben. Uh, dat lijkt me redelijk logisch. Bij een langlopende, uh, langlopende besluitvormingsprocessen, de raad periodiek informeren over de voortgang. Ook dat lijkt me redelijk logisch. Als de raad beslist dat het besluit van 28 juni 2007 kan worden uitgevoerd... is het van belang om vervolgbeslissingen in, die, in lijn van dit besluit te nemen. Dus dat is al een aanbeveling aan het komende, uh, komende uh, raad. Ja. Hoe, en de laatste, die vind ik zelf... Uh, ja, knoop dat alsjeblieft in je oren, toekomstige uh, raadsleden, huidige raadsleden. Hoe de raad ook beslist, juridische procedures zijn te verwachten. En dat is nooit een reden, geen reden, om niet te besluiten. Er is altijd uh, één gek kan meer vragen stellen dan tien wijze kunnen beantwoorden. Wel, hè? Ja. ja, en ja. Uh, sommige mensen zitten zo vast in hun overtuiging. Ja, dan gaan ze naar de rechter. Ja. Uh, lekker hun gang laten gaan. De, de, de juridische toets, uh, altijd nuttig. Maar weet, weet, je, weet je wat het wel is? En als je natuurlijk, waar jij het over hebt, over die mensen die altijd wat te zeuren hebben... Laten we die maar noemen. Mm -hmm. Dan, die houden natuurlijk het hele procedé... Wat, wat eigenlijk nodig is... Bij die, bij die toren zeker. Want het is natuurlijk een puinhoop daar. Dat kan je als zandvoort mm -hmm. niet tolereren... dat het zo blijft. Die, gaan dat ja, die, die zorgen ervoor... dat het twintig jaar duurt... voordat ze überhaupt een keer iets gaan doen. Ja, maar Want... dat, dat, dat is het merkwaardige. Want de politieke partijen... die weten dit. En die vragen nu... en zetten dat allemaal in hun programma... Dat de bewoners bij allerlei processen ja. moeten uh, worden betrokken. Um, bij mijn weten, uh, bestaat er zoiets als een open planproces... maar dan nog heb je maar een vertegenwoordiging van je uh, bewoners. Ja. En die moeten voor de rest gaan praten. Dus, ja. Ja. Maar goed. Als je het over praten hebt... iedereen heeft het over zongfestival. Ja, daar komt hij. Ja, we eens een nieuwe nummer. Ja. En ik weet niet hoeveel de doen, 60... Ik heb geen idee. Dan, ik dan, heb wordt, geen dan idee. wordt deze waarschijnlijk 61. <laughs> nou, dat denk, dat denk ik niet. Nee. oh, binnen een motortje worden. Succes Wayland. It's a fine, fine life. Between whisky and water into wine. It's a long You're down now, not here on your own. Oké, okay, ik beloof, ik, ik start hem zo meteen opnieuw in. We stellen het bezopen even uit. Je wilt het niet geloven, maar Wieland zingt whisky. Ja, goed liedje. En wie veert erop? Goed liedje: Hans Bloemedaal. Oké, okay, gaan we een nog een keer. Ja, Hans, hebben. rustig, op, Hans, rustig blijven zitten. Doe een theedoek om. Luister, luister, goed hè? Goed in Between. je neus. beetje Nou. je and water into <laughs> <het> <laughs> It don't matter who ...een al zal uh, draaien. Ja. Maar we zitten een beetje in tijdnood, want we hebben, het is tijd voor... Uh, <tie> in tijdnood. Ja, een tijdnood, man. Hij zit allemaal ja. in tijdnood. Maar uh, het is tijd voor het persoonpunt nummer. <tie> ja, hij, en we hebben er weer een leuke. Um, ik heb het een keer over een man. Hij is begonnen als bassist en werkte toen vaak samen met zijn zwager... ...accordeonist Johnny Meijer. In de jaren 50 van de 20e eeuw nam hij de artiestennaam Carlo Pietro aan en ging onder die naam het Amsterdamse Levenslied vertolken. Helaas kreeg hij een motorongeluk nabij Lyon in Frankrijk... en in het ziekenhuis bleek al snel dat ze een medische misser hebben gemaakt. Men was de spreek vergeten te geven... en hij moest uiteindelijk zijn rechterbeen missen. Dat werd afgezet. Ik heb het hier over Mankenelis. Hij is 74 jaar mogen worden. Um, hij is overleden in 1993 en hij is gestorven aan kanker... En um, het liedje wat we hebben uitgekozen is Kleine Jodeljongen. Uh, later heeft hij zelf daar een hele mooie tekst op geschreven. Oh, had ik maar twee benen. Dan, dan had ik, ik ook tien tenen. Precies, dan ja. had ik ook tien tenen. Die. En um, dat op zich was de, de Kleine -Jongen was al een koffer van het Italiaanse La Piccininia. Ja, en, en in, irritant lastig wordt als je daar even niet op berekend bent. Maar goed, het, het was een alarmschijf bij de omroep Veronica. Ja. Um, uh, daarna heeft hij nog wel meer dingetjes gedaan, natuurlijk veel meer hits gehad. Maar uh, wij gaan draaien. Ja. De kleine jodeljongen. Ja. En uh, Mangen Nederlands, je hoort het vast boven. Uh, ik had een goede tijd in Oud-London. Echt yes. ja. Zaaat zilveren klokjes horen. Via jouw jubelen door het koude lentepreng van overal. Een liedje, een wondermelodietje. En een ander ergens pietje. Al die gaf ongeveer wel. Dat is wel weer genoeg, hè? Ik ben niet dronken, knop moet zeggen. <któ> Ik wist het trouwens niet, maar er is ook een standbeeld, hè? Van Mankenewens? Ja. ja. Dat zou kunnen, Daar weet ik dan weer niet. Ja, op 2005 werd op de kop van de Gracht op het Johnny Jordaanplein in de Jordaan in Amsterdam... Ah, ja. een standbeeld van Mankenewens onthuld. Daar waar ook zwager Johnny Meijer het borstbeeld heeft. En daar staat hij met zijn grote contrabas ja, afgebeeld. Ja, prachtig. Ja, dat, dus, dat, ja, Daar hoort hij wel tussen. Bijzonder ja. figuur. Ja, ja, ja. ja. ja. ja, ik, ja. Nou, ik heb ook altijd ja. erg om me gelachen, moet ik zeggen. Ja, precies. En hardwegezongen, natuurlijk. Ja. Hey, Mambo number five, Lubega. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5. One, two, three, four, five, everybody in the car, so come on let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 Dat het ook een beetje een idee heeft waar ik twee uur lang mee om moet gaan. Jongen, dit is zeg, dit is pure... zeg jij nou niks. <laughs> dit is <laughs> je, ik zeg ook niks. Dit is voor <laughs> mij pure nostalgie. Hier gingen wij altijd een mandel op dansen. Ja, leuk hè? Heerlijk was dat. Ja. Als het voor jou nostalgie is, dan haal ik hem uit de lijst van <laughs> <laughs> Nou, lekker is dat. Ah. Ah. Ja, ik, ja, ik kan Ja, nee, dat, dat was meer over het berichtje wat ik zat te lezen. Oh. Ah. De vrijwilligers van speeltuin Don Bosco in Weesp zijn helemaal verbijsterd. Vandalen hebben met een de trampoline voor een, en een groot spandoek kapot gemaakt. Ook hebben ze al het speelgoed uit de container gehaald... en verspreid over het hele terrein neergegooid. En dat terwijl twintig vrijwilligers gisteren keihard hadden gewerkt... om het speeltuin klaar te maken voor het nieuwe seizoen. We waren ontzettend trots en dankbaar voor de alle vrijwilligers die zijn komen helpen. Het is zo ontzettend jammer dat we het laatste duwtje dat we hebben gehad dat we nu eindelijk weer opnieuw moeten doen. Vertelt vrijwilliger Judith van den Briel. De schade is erg groot. Onze trampoline is al 25.000 euro waard. En daar zijn ze met een mes gewoon doorheen gegaan. Met als gevolg dat je er nu zelfs in kunt kijken. Um, nog twee weken en dan gaat de speeltuin weer open. En ze zijn zo teleurgesteld. Want de enigen die hier de dupe van zijn, zijn dus vooral de kinderen. En ik kan me niet voorstellen dat het een verhaal is dat je trots thuis zou vertellen. Zegt ze. Nee. Denk Intussen wordt aan alle kanten gelukkig hulp aangeboden. En de lokale supermarkt en de politiek in Wees zijn een inzamelingsactie gestart voor de speeltijd. Dus dat is dan ja. wel weer heel mooi. Om met iemand maar, uit mijn ja, kennissenkring te spreken van, uh, op de vraag van waarom doen jullie dat? Oh, dat vind ik leuk. <laughs> ja. ja. <laughs> Welcome to the land of fame, access, am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time Look to my right and I see the Hollywood Party in de USA, Milly Cyrus. Hebben jullie al eens naar de klok gekeken? Wat kijk jij pijnlijk? Ik moest even gapen, maar dat zag moest je niet. je gapen? Ah, Nee, ik zag de microfoon <laughs> ook meer, maar nou weet ik wat die was. Ja, daar dus. Gloepen! Nou, Hij <laughs> ah, ja. ah, geeft ik, toe, Hans. als dat gaapt, dan heb je echt een eigen om er een brood pot, in te gooien. Zeg. Nee. Daar hadden we het alleen van, hè? Vorige ja. week. Oh ja. Oh, Ik vraag me af wat, uh, wat onze burgemeester eigenlijk gaat doen uh, van 2 mei tot 1 juli. Ik die gaat een wortel. Uh, ja. ja, die gaat oh, gewoon weg. Die gaat je gaat je weg. heeft de sleutel die weggegeven. Ja. ja, dat denk ik ook. Want ja. hij gaat, uh, het raadhuis van Zandvoort is van 2 mei tot 1 juli een exclusieve domein van Mart Visser. Twee maanden lang zwaait de courtier de en kunstenaar... Ja... Ja. En dit keer loopt de klok achterhand, Dus ja. maakt het Het spijt me, ik wou nog ja. veel meer vertellen. Ja, ja. volgende ja. We week. We zijn er gewoon een soort van... We uh, gaan ja, gewoon volgende broerij. week op terug. Ja, ja. Ik kreeg ja. een seintje van afhaken uh, meteen. Ja, precies. Ja. Ja, hij probeerde al te signalen, ja, ja, ja, maar dat nee, kwam nee, niet door. Maar dat, nee, maakt, ja, niet dat uit. maakt niet uit. Nee, nee precies. Het hoort dus dan, wel bij vandaag. Wij wensen gewoon, uh, tenminste wij, ik, mezelf, mijn eigen... <laughs> wens iedereen een fijn weekend... Ja. Uh, hele leuke week. En uh, ik ja. ben er vrijdag weer. Ja, nee, ik, ik ook vrijdag. Donderdag ben ja. ik er niet. Nee, donderdag niet. Dat, hè, donderdag. Hè. En kijk uit van het weekend, want het wordt glad. Ja, bam. Ja. En ba. koud. En koud. Ja. Glad en koud. En koud. Mm -hmm. Hoe komt het dan dat het glad wordt? Omdat het koud is: mm -hmm. door de nieuw. sneeuw. Het is toch natte sneeuw? Ja, maar de daarom kan het wel worden. Beter een natte sneeuw dan een natte Toch ja, Nee, wateren. ja. Doeg, goed. Niet? Ja, okay, uh, sneeuw en natte ja. sneeuw. En dat kan vriezen. Dus ja, weet je... Kan vriezen of dood. Een heel prettig weekend. Ook al is het natte sneeuw, wordt het glad. Fijn okay, weekend. Nou, doeg. <laughs> Met natte sneeuw kan je geen sneeuwballen gooien. Happy <laughs> days. <laughs> natte op Natte sneeuwballen. Happy days. <laughs> skies, hello blue, there's nothing to can hold me when I hold you You're so right, you can't be wrong Rocking and rolling. all oh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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Britse verklaring dat Rusland vrijwel zeker achter de zenuwgasaanval op een oud spion zit... is volgens premier Rutte zeer geloofwaardig. Verder wil hij niet gaan, omdat Nederland zelf geen onderzoek heeft kunnen doen. De Britse minister van Buitenlandse Zaken Johnson zegt dat president Poetin waarschijnlijk persoonlijk opdracht heeft gegeven. Moskou noemt die beschuldiging schokkend en onvergeeflijk.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 De 18-jarige Irakees, die zou zijn getraind door terreurgroep IS... had een bom gemaakt die maar gedeeltelijk afging. 30 metroreizigers raakten licht gewond. De jongen is nu veroordeeld voor poging tot moord. Volgende week hoort hij zijn straf. De voormalige Zuid-Afrikaanse president Zuma wordt vervolgd wegens corruptie. Zuma zou eind jaren 90 smeergeld hebben aangenomen van wapenhandelaren. Hij was toen vicepresident en werd vanwege de verdenking ontslagen. Maar tot vervolging kwam het niet...